Dag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In New York en Washington zijn mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de situatie in Libanon en Gaza. Ze riepen op tot een wapenstilstand en sancties tegen Israël. Volgens de Libanese minister van Buitenlandse Zaken zijn inmiddels bijna een half miljoen Libanezen gevlucht voor de Israëlische aanvallen. Correspondent Daisy Moore is nog altijd in dat getroffen gebied. Overal auto's volgepakt met mensen en spullen, matrassen op het dak, op zoek naar uh, veiliger gebieden. Totale chaos op heel veel uh, van die wegen. Mensen die zoeken naar plekken waar ze dan uh, terecht kunnen. En vandaag komt de VN bij elkaar om te praten over de situatie. Het treinverkeer bij Schiphol ligt nog steeds Plat. Een bouwverleiding daar ging gisteravond kapot. En daardoor konden er tijdens de ochtendspits vanochtend veel minder treinen van, via en naar Schiphol rijden. En ook op andere trajecten in de Randstad kregen reizigers te maken met uitval of vertragingen. En over een uurtje moet de boel weer langzaam op gang komen, is de verwachting. In Nieuw-Zeeland is een nieuwe haaiensoort ontdekt. De smalneus spookvies heet hij. hij heeft een lange, ingeduikte neus. En dat hij nu pas wordt ontdekt, is eigenlijk helemaal niet zo gek, zeggen onderzoekers tegen de Guardian. Want het dier leeft vooral op de zeebodem. En ze kunnen wel tot 3000 meter diep zwemmen. En het is matchday voor FC Twente. Vanavond speelt de club een van de grootste wedstrijden in de afgelopen jaren. FC Twente neemt het in de eerste ronde van de Europa League op tegen Manchester United. Trainer Jozef Oosting hoort veel om hem heen dat het een schoolreisje is voor FC Twente. En dat zit hij graag even recht. We zijn een, een, een club, een elftal in, in ontwikkeling. We groeien iedere week. En uh, ja, we, f, er is niet één in mijn selectie en ook in de staf of management die zegt van we gaan eens dus even mooi een mooi uitje naar Manchester toe. Nog niet één keer. Ja, vanavond wordt het een Nederlands onderonsje op Old Trafford, want Erik ten Hag is namelijk de trainer van Manchester United. En toen hij zelf nog speler was, zat hij jarenlang bij FC Twente. Het weer dan nog. later vandaag trekt er veel regen over het land en het wordt niet warmer dan een graad of 16. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANBB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat Fiede tussen Schiphol en knopend de Nieuwe Meer. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Noemi 1 is voor iedereen de plek om heerlijk te vertoeven.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 But hold out and do Goedemiddag, luisteraars. Bij Lunchroom, ZFM Zandvoort. En dan ben weer helemaal compleet. Ja, we zijn er weer. Ja. Ja, we zijn er weer. Goedemiddag. Welkom. Deze was speciaal voor jou. Dankjewel. When I need you. Nou, ik ben helemaal in uh, ja. land Ja, lekker hè. Heerlijk. Ja. Dat is nog een stemmig beginnen hè. wel Ja, en weet je wat ook leuk is? Nou. Als je vrienden hebt. Oh, nothing is going right. Just close your eyes and think of me. Yes, and soon I will be there to brighten up all oh, within your darkest night. school Yeah. See you again Het was Jim Taylor met You Got A Friend. En we weten allemaal hoe belangrijk het is om vrienden te hebben. Jazeker. Jazeker, hè? Ja. <laughs> ja. Vertel eens wat. Ja, vertel eens wat. Nou ja, zal ik maar beginnen met een fotoserie over Zandvoortse helden. Tijdens het jubileumjaar waarin de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM, haar 200-jarig bestaan viert, brengt het landelijk initiatief Redders op Zee de verhalen van de mensen achter de KNRM op verschillende manieren tot leven. De Zandvoortse fotografe Joyce Gauverde... heeft met haar fotoserie Zandvoortse helden... een visuele dimensie toegevoegd... aan de viering van 200 jaar KNRM in Zandvoort. Je struikelt er bijna over. Ja. In haar fotoserie, die te zien is op de Zandvoortse boulevard de Vauvaux... en in het Zandvoortsmuseum, worden de bezoekers uitgenodigd... om de moedige verhalen van de Zandvoortse helden van de KNRM te ontdekken. Wat drijft hen om dit werk geheel belangeloos te doen? Welke impact heeft dit op hun persoonlijke leven en hun families? Van intieme close-ups tot documentaire portret portretten. De beelden bieden een diepgaande kijk op het cruciale werk van de KNRM... en de sterke community die erachter staat. Joyce heeft de essentie van de Zandvoortse redders... die zich dag en nacht inzetten om levens te redden aan onze kust... en hun werkzaamheden vastgelegd. Waarbij ze een brug slaat tussen verleden en heden.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 Op beide locaties zijn de foto's van 6 september tot 22 december te bewonderen. Deze fotoserie is mede mogelijk gemaakt door de KNRM Zandvoort, Gemeente Zandvoort, Strandkorrels, Stichting Beleef Zandvoort en het Zandvoortsmuseum. Ja, ja dat is een mooie, mooie, ik ben daar wezen kijken, het ziet er prachtig uit. Kan ja, niet ik dan heb wel een paar foto's gezien. Ja, ja. ja het ziet ja, er mooi. echt heel mooi uit. Ja. En ik ga een, een toepasselijke plaat draaien aan de kust van Bluff.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 Is zoals het gaat Hier aan de keuze. Daar gaan de 3 in 1 over de Carpenters. En De Carpenters waren een Amerikaanse muziek- en zangduo in de jaren 70 van de 20ste eeuw. Het duo bestond uit broer en zus Richard en Karen Carpenter. Ze hadden talrijke hits, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, met hun melodieuze popliedjes. In 1963 verhuisde het gezin naar Donwee, en dat is een voorstad van Los Angeles. Richard was al vroeg geïnteresseerd in muziek en begon al op zijn jonge leeftijd piano te spelen. De verhuizing van Connecticut naar California was dan ook deels om hem de gelegenheid te geven zijn muzikale carrière te ontwikkelen. Karen vond het verhuizen minder leuk omdat ze haar vrienden moest missen en ze kerst moest vieren bij 30 graden. Ja, dat is een beetje raar. Karen toonde aanvankelijk weinig interesse in muziek. Die interesse openbaarde zich pas op de middelbare school toen ze deel ging uitmaken van een schoolband en leerde drummen. Rond die tijd bleek ook dat ze een hele goede zangstem had. En ik heb hier gekozen voor drie liedjes: It's Going to Take Some Time, We've Only Just Beginning, en Top of the World. Veel plezier! myself in shape I really fell out of line this time I really miss the gate just begun to live white lace and promises Hunters. Mooie stem, Ja, prachtig. Er was ja. maar eentje zoals haar. waren. Echt het mooiste. Ja. ja en Helaas overleden, toch, he? maar ja. Heel te jong. Ja, veel te jong. Ja, heel te jong. 33 was ze maar. Ja, moet je nagaan. Dus, uh, maar ik heb uh, wat anders over muziek. Jazz in Zandvoort presenteert Rebecca Lobry. Wat gaan de weken toch snel. Want op zondagmiddag 6 oktober staat alweer het tweede jazzconcert van dit seizoen op het programma. Bij de tijdelijke locatie in uw unicum staat zangeres Rebecca Lobry op het podium. Ze wordt begeleid door bassist Jurre Hogevorst en percussionist Jeroen de Rijk. En zoals altijd loont, toont de veelzijdige Jean-Louis van Dam... zijn muzikale talenten op de vleugel en keyboard. Helaas is kaartverkoop bij de brink van de Unicum niet mogelijk. U kunt entreekaarten A 15 euro uitsluitend via... hansrijmers.jazzinsandvoort.nl reserveren. Hans Reijmers, at Hans Rijmers, en Rijmers dan R-E-I-J-M-E-R-S. Hans Reimers at jazzinzandvoort.nl Ook is er mogelijkheid om voor maximaal 50 personen... na afloop een hapje te blijven eten in uw Unicum voor vijftig. Betalen in uw Unicum kan na sluitend per pin. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor het menu. Dus zondag 6 oktober het tweede jazzconcert in uw Unicum met... Rebecca Lowry. Ja, ben, ben je er wel eens geweest in die, uh, die hal daar? Jazeker, ik heb er gewerkt vroeger. Oh ja, en, en hoe is dat, uh, het geluid eigenlijk? Want ja, mooi. De kracht ja, is natuurlijk een heel mooie locatie om jazz te spelen. Maar ik, ja... Ik... De, de, ja, de, de, de brink is ook goed. Ja, is dat ja. mooi? Ja, want oh. dan kunnen ze ook schermen neerzetten om het geluid een beetje te Oh doen, ja, ja, ja, ja. Ik ga een, een plaatje draaien. En dat is eigenlijk voor mijn schoonzus. Oh. Three Steps to Heaven. Die is van deze week overleden. Ach,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 Never, never, never Het zal nog niet, denk ik. Ja, dat weet je niet. Nee, je ja, weet Dat niet. weten we niet. Nee, nee, je weet het niet. Uh, kan jij de turtles nog van vroeger? Jazeker. Weet je wat die zijn? Nou? Happy Together. Oh. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold her tight.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 Een mooi liedje. Ja, ja, zeker. Happy together. Ja, dat zijn we allemaal hè, als we samen zijn, toch? Ja, maar samen zingen is altijd leuk. Dat ja. is altijd leuk. Ik Net weet er, was ik weet er 9, alles van. 29 september hebben we dit jaar het 25 ste editie van het Shanti en Seeliederen Festival in Zandvoort. Dat is aankomende zondag. Ja. Dat is hartstikke gezellig. Ja, dat is het ook. De opening vindt plaats in de unicum aan de Zandvoortselaan om half elf ontmoet en begroet alle koren. Hierbij zal één koor een optreden geven voor de bewoners van de Unicum. Vanaf één uur treden de koren op bij Beach Club 10 op het strand... in de Haltestraat, bij Lauren Hardy, het Gasthuisplein... het Wapen van Zandvoort en het Kerkplein. Aan het eind van de middag om kwart over vijf... wordt het festival afgesloten met een samenzang op het Gasthuisplein. Kom, geniet mee en zing mee. Ja, ga je mee zingen of niet? Nou, misschien wel. Dat ja, je weet het. Het zijn ja. lekkere meduinduinertjes, hè? Als, de rest, als de rest zijn oren dicht houdt, kan ik wel meezingen. Ja. ja, hoor, echt. Nou, dat zal best wel meevallen, denk <laughs> nou, ik. Nou, <hoor>. nee, hoor. <laughs> het wordt allemaal minder. <laughs> nou, jammer. Is, dat is wie iedereen. Daar komt het wel wat wat worden in Imke. Dat ja, moeten dat we gewoon echt, maar uh... accepteren. Dat is nou even zo. Ja. <laughs> ja, toch. <laughs> maar dat doet niet zeer, of wel? Nou, ja. Tim nou, daar Jure... laat ik me maar niet over uit. Nee, Timmy Juro, die zegt het wel. want oh. ah, die zegt hurt. Ja. Ah! Uh Je bent een beetje blijven hangen in de oude muziek. Maar dat is ook zo. Want ik vind de moderne muziek eigenlijk helemaal niks, moet ik eerlijk nou, zeggen. Nou, er zitten nummers bij. Die zijn echt wel mooi hoor. Nou, want, Echt wel. Die zou ja, voor je, je uitzoeken. Ja, dan heb je zeker Yves Berendsen, of niet? Nou, dat bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is wel maar leuke dat is, muziek. Komt in, heb je dat komt omdat hij actueel is en dat hij nummer 1 stond. Ja. Hij is nu weer ingehaald. ja. Nou, Hij dan, staat nu weer op twee, maar... Dat <laughs> maakt toch niet uit. Ik vind, ik vind het een hele goede zanger. Ja, maar net zoals uh, nu nummer één is Bruno Mars samen met Lely Kaka. Oh ja, ja, ja. ja Bruno ja. Mars vind ik ook een ontzettend goede zanger. Ja, dat is waar. Ja. Daar heb je gelijk in. Nou, we gaan kijken of ik volgende week wat moderner muziek jullie mee wil nemen. Ja, ik je je wel, hoor. Nemen. Komt goed. Dan ben je in ieder geval weer tevreden. <laughs> <laughs> nou, ik ga, de, ik ga al Alba draaien. Dat vind ik wel een leuke eigenlijk. Ja, die blijft altijd actueel. Ja, zo is het toch. The day before you come.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 Must have heard the sound of rain the day before you. Ook stembaar, hoor. Ja, mooi hè? Ja, is wel mooi. Ja. Maar wel heel lang vind ik. Ja, volgende maand, volgende maand 29 oktober volgende maand, is het 45 jaar geleden. Ja. Dat ik uh, op een maandag uit school kwam. En mijn beste vriendinnetje Yvonne, die kwam met haar vader. En mijn moeder zei: Ga maar mee. En ik wist niet wat we gingen doen. En ze zegt: Ja, dat is je verjaardagscadeautje, want ik was twee weken daarvoor jarig. Ja. Ik zeg: Oh, wat gaan we doen dan? Ja, ze zegt dat merk je wel. En we gingen in die auto en rijden, en rijden. Meer dan een uur. Meer dan een uur en een kwartier. En ineens zie ik borden ABBA staan. En toen was ik bij Ahoy. En toen kreeg ik dus als verjaardagscadeau het concert van ABBA. Ah, oh, wat leuk. Ja, dus goed, jij he? hebt, ja, hebt ze live gezien. Ik heb Het enige concert in Nederland ja. heb ik live meegemaakt. En, en ja. was, hoe was het live eigenlijk? Geweldig. Ja? Ik, heb, ik heb jullie voor de met mijn blauw geknepen. En ik heb lopen <laughs> gillen als er Ja, ik was wat net leuk. zestien geworden. <laughs> ja, nou ja, dat mag ook het dan. Was, he? Het was echt geweldig. Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Ze waren goed. ontzettend goed live. Ja. Uh, ik ga een Nederlands nadelgen draaien. Tenminste, dat denk ik. Dat is Maan ja. en de Goldband. Ja. Dat is de vriend, geloof ik, die erin speelt, als ik het goed weet. Ja, zoiets. Ja, dacht ik ja, wel. Maar ze zijn wel stiekem... <laughs> Heel jammer dat ik het niet de microfoon over kon zetten, want ze zat lekker mee te vallen. Ja. <laughs> en dan maar zeggen dat ze niet kan zingen. Ja, ja, ja. <laughs> zeg, euh, euh, heb jij buren eigenlijk? Ja, aan twee kanten. Jazeker. Ja. Oh, een Hele luk. aardige buren. Ja, nou, Dan absoluut. kan je meedoen. Ja, zaterdag 28 september, Burendag in Pluspunt, Zandvoort Noord met diverse workshops en activiteiten. Ook zijn er spelletjes te doen. Is er iets lekkers bij de koffie en thee? En buiten staat een luchtkussen voor de kinderen. Uh, dat begint om half twee en duurt tot vijf uur. Aanmelden kan via het telefoonnummer van pluspunt 023 57 40 330 57 40 330. Nou, dat lijkt me hartstikke gezellig. Ja. Toch? Ja. Oké. Okay.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 I'm stop. Michel ja. met Beat me. Ja, dat was een moderne. Ja, van de Formule 1, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja van de Formule 1, wat al eerder hit. Nou maar. ja, met dit was een. <laughs> ja, nee, maar dit was een bekende van de Formule 1, <laughs> ja. dat bedoel ik. We ja. hebben nog twee minuten ongeveer. Ja. Dus uh, we eindigen een beetje vrolijk, vind ik Ja, doe maar. maar. Ja, de man is verliefd van Jan Smit. Ah. dan niet. Zoals ik naar je kijkt, dat jij dat niet ziet. Kom, luister maar eens naar dat ene lied Geloof me nou maar, die man is verliefd. Hij is verliefd, dat merk je toch wel. Hij loopt op en praat in zichzelf, zo vrolijk en open, zo was hij toch nooit. Is verliefd, nou dat is toch mooi. En in het donker, als hij dronken wordt, dan zoekt hij jou meteen. Sla Als een deur Hoe hij zich uitsloopt Bij jou in de buurt Maar als hij jouw naam hoort Ja, dat is het einde weer van het eerste uur Lunchroom. Ik hoop er straks terug te zien Na nou, het nieuws En de boodschappen. En dan gaan we beginnen met Juist, een zandvoorter Dan zoekt hij jou meteen Slaat ongeluk zijn Armen om je heen Want als er wijn zit In die man, weet hij morgen